Als de klok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Breu... geregisseerd door Jan C. Hubert. Nooit een drop... Nee, ik ben dicht. Wat is er dan? Gewonnen hebben we maar ja, Gewonnen. Oh, oh, oh alsjeblieft ja. nou. Jongen, jongen. Kom erin, kom erin. Ja. Kom wel, ja, toch wel en, en jij ook, oma Willem. Ja, jongen, ja. jongen. De, de, de, de voorfinale. En de demi-finale. Hey, en, en, en toen de finale. Met de grote finale. Ja, ja. Hoe kom je naar nou bij, Willem. Gaat nou niet bij die deur staan, anders ben je ook zo kennis. Ja, nou, ja, goed, dan... Uh, Eén één, uh, kopje koffie dan, drie. Een kopje koffie. Man, ja. man, man, man, man, man. Blijf je oh. dan nog afschaffen? Ja. staat jij dat nou maar ah. Die winterklaverjascompetitie. Ja. Krijgt de medaille voor de beste combine. Ja. Hij klotst gewoon van de koffie. Ja, klost. Ja. Nou moet hij weer. niks om me Willem. Jij krijgt lekker een fester koffie. Ja, klotst. En uh, wat wil <laughs> jij allemaal ja, uh, Een proppiemaat. Een uh, Jij eind je met de koptroep. Ja, de kop ja de kop eren, de nee, met de koptroep. Nee, kop nee, ja. Zeg er ook maar wat. Op, op voorhand. Op voorhand? Ja. Gaan we er wat vieren? Oh. Ja, ja, Zaterdagavond gaat toch zeker de hele clubje hier de blommetjes buiten zitten. Oh, blommetjes gaan buiten, hoor. Uh, nou. nou, dat vind ik dan joven van jullie, ja. ome ja. ja, niet dat het er op zit, zo hoor. Dat kennen jullie me toch al voor, is het niet? Nee, ome Willem, een lekker vers bakkie, uh, omdat je zo goed gespeeld hebt. Dankjewel, ome En nou, ome Gijs. Ja, man, man, man. Man, wat heb ik in mijn red gezeten met dat laatste potje? Met <sluken> dat laatste potje, ja. Dat slijt gewoon in mijn handen. Ja, dat komt, ja, komt wel flink. ja. Pro, trouwens, van niet. Nou, nou, hè. Eh. je hebt nog niet. Nee, Maar, maar, maar, ere ja. wie ere toekomt, zo'n maat als ik had, is van vijf kop. Ah, dat moet je in je maat, heer Rome, Gijs. Ja, dat is aan iedereen, maar het ja. walletje bij het schuurtje houden is ook een vak. Dat is een vak. Dus, ja. Nou, ja. hoor, dan ga je dan. Proost, ja. man. Proost. Proost, Proost hoor. Ja. Willem, Willem. binnen ja. nog onder de indruk? Willem, dit ja. zegt zo weinig. Nou, nee, ja. wel, nee, wel, nee. Ik ben, uh, ik ben een beetje moe, hè. Laten we eens uitkijken, hoor. Met die uh, last uh, combine, hè. Ja. Waar we tuigen speelden. Ja. ja. Gijs. Jammer, jong, jammer, jammer, jammer. Wie waren dat dan, oma Willem? Wie waren dat? Rooie Piet, de vogeltjes Zeg, weet ja, die, die, die ja. bennen van vreugde zijn ons doel, is het Ja, het? ja, ja, <laughs> vreugde zij ons doel. Oh, ja. Ja. Ja. dat uh, Oh, oh. nou, nah, die twee binnen van de mouw, komt ze door, oh, maar ja. schat. Je weet wel, Marie. Dat ze ziet altijd bij dikke toon op het zandpad. Het <laughs> <Zandpad>, oh, ja. <laughs> oh, ja. wat, wat, wat vorige week is een huivel geweest? Ja, is. ja precies. Een ja, heel ja. En Marie ga maanden nog eentje. Ja, nog eentje. Wat sta je nou voorzichtig te slobberen, Willem? Bang om je bedje te branden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gij, geef hem maar een nee. scheutje Jan Doedel in, nee, nee, Marie, vanwege nee, de nee, overwinning. Nee, nee, nee, nee, nee, aan mijn lijf geen polonaise hoor, geen Jan Doedel. Hij nee, nee, nee. ja, ja, ja, ja, ja. het, nooit een droppel. Ja, ja, ook Dat ja. heb ik maar wijf bij mijn trouwen beloofd. En daar hou ik man, door. Ja. Ja. Ah, een heerlijke koffie. Heb je nog sigaren, Marie? Oh, voor ja. jou altijd, oma op. Hoi. Hier, omegaard. Ja. Kijk eens met een kopje erop, maar, maar, maar nou niet zo haastig hoor. Ja, voorzichtig, Verlijk. nou Gijs, voorzichtig hoor. Maar daar moet jij dan van bestaan. Ja, ja. Dan komen wij met z'n tweeën. Om je ja. nog even het grote nieuws te vertellen. Ja, dat is waar. Ja. En dan ga je maar aan te vertellen hoe ik mijn borrel moet happen. Ja, goed. Hij, je, haar je kiesbaar, zo. maar, ja. ja. anders ben je helemaal niet zo. Nou ja, ja, kijk, laat me maar, maar. Kijk, ja. ik lees er net over, ja, over een man die onder de tram gekomen is. Een oude stakker die te veel op had. Ach, hoe kenden ze zo'n man nou de deur uit laten gaan? Ja, ja. Zo niks voor mijn wezen, hoor. Waarom is dat gebeurd? Hier in de buurt? Nee, in de haag. Oh, nou, dan... ja, in de haag. Oh, Marie. Ja, ja. ja. Willem en ik ben in Van mij En we benen mogen. En we ja, benen nooit zo vet dat we de straat oversteken als het niet kunnen. Nee, als het niet, kenken, jouw, het niet nee, Hou het we door, man. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat heeft hij de boer gered, Ja, maar met jou spelen, dat is een bestolletje, jij, Jij zijn het goed, hè? Ja. En, en, en je let op. ja. ja. Als er geen Jan Doedel in de buurt is, tenminste. Ja, nou, nou, nou, nou, die keer in ja. de houtuinen dan. He? Nou, dan had ik wel een proepje te vallen. Nou, en op. En heb ik niet een vierkart van troef weten te halen? Ja. Nou? Ja, ja. ja? ja dat is waar, dat is waar. Ik zeg ook niks van dat happen van jou, hoor. Je bent oud en wijs genoeg, ja, maar, ja. Uh, maar zoals vanavond, uh, zo speel je alleen als je nuchter blijft. Ja, ja, was het zo spannend, ah, nou, Oh, Moet je nagaan. Moet ja. Je moet ja. nagaan. je ja. Piet en zijn maat staan er ja. ons 750 voor. Wat was er het rondje. Ja, deroep. Of eronder. Of eronder, Ja, ja. Ik heb een mooie bakker Het bakker oh. Maar één enkel troefje. eenmaal hey, oh, oh, oh. Die rode zit met zijn linker oog te trekken. Ja. En dat betekent altijd dat hij de is zijn poot heeft. De Nel, ja. Ja, ja. De vogeltjes ja. teller, goudzijger, zijn, ja. geleier. Ja, ja. En Willem hier neemt het op. Ja, ja. ja ik zeg, Willem hier neemt het op. Ja, ja. ja. Affair, ik neem het op, hè. Ja. Ik had de boer, de heer, de team en het aas Wat van troef. Oh. En, ruit de aas. Ja. Met een beetje rommel, hè. Dan van... yeah, moet je rollen. Ja, ja. Rommel, is... die... Piet komt uit. Piet komt ja, uit. En met ja, ja. die... Hij ah, speelt. Doet hem de boer nou. weg te krijgen. Nou, dat zou, zou ik nou doen. Maarop. Afwachten zeg ik maar. Ja, Jij, ja. ja, Jij. Mijn hart stinkt stil, mensen. Ja, stinkt stil. Daar gaan we weer, denk ik. Hè. Oh, ja. Ik loop oh, oh, oh. bij, ja. ja. ja. De vogelt, vogeltjes stellen we bij. Ja, ja. En Willem plakt zijn boer erop. Ja, nou. ik pak hem erop. <laughs> toen was je aastrij, ja, Sarij Willem. Ja. Ja. moet je nog een bakje? Ja, ja. graag, maar ja. ja, toen, nou, oh, toen kon zin. ik wat doen, wat ik wou, hè? Ja, natuurlijk. Maar Gijs hier, die speelt. ...doe er toch zo mooi bij, hè? Dat je die ruiten teen vast hield, gijs. Nee, nee, nee, laat Dat vergeet ik nooit. We halen dus een doormaar. Hou hem al doormaar. poot aan de groen Hij bouwt die rode je Ja. En ik laat ik nou boer Nel Aas hier... in, vrouw van Troef in mijn jatte krijgen. Is een jatte, ja? Nee. Nou, jullie hadden je avond wel, hè? Drieke zou ik er nog eentje van mij. Ja. Nou, dat is wel nou... Ja, ja, Willem hier. Willem hier had een back om van te kwijt. Van te kwijt, ja. Ik had twee kleine aarten. Ja. Een boer in een schoppetie. Ja. En laat Willem dat nou allemaal aanken. Oh. kinderen. dan, kwam daar, <laughs> <laughs> Je ja, had ja, het bodem van die vogeltje ja. teller moeten zien. Was een... ja, groen was <laughs> ja. het. Helemaal goed. Hij zat zijn maat gewoon voor stinkende vis. Hij wil de kool uit te maken. Nee, nee, nee. Ik ga koffie met jou mee. Goed, ome Willem. Straks eens dan, hè? Ja. ja, misschien. ja. ja, o, ja. Gijs, jij en Borre. Ja. Ja, dat hoef ja. je gezond uit. Ja. Ja. Dat was zo'n nou gezicht. De tweede domme. Ja, ja. De tweede. Dat had Gerrit, Pinkie en Frans de kolenboer van. Maar kijken, en die wonken ja. er nog een paar bij. Ja. En daar gingen we weer oh, oh, oh, Ik had het best bijbel aanwezig. <laughs> Waarom nemen jullie ook geen vrouwen in de club? kinderachtig hoor. Ja, wacht nog even. Wacht nog even ja. verbinden, of Weet je nog niet? Ne ne nee, nee. ik borst grijs. Ja. Ja. Ja. En rode piet zei. Ja, zo draait dat zoals hij dat dan kind Ja, ja. We weten op je vingers hoor, Gijs. Oh. Ja, jij had hem ook zitten jennen, gij? Ja, ja, ja. Dat eerlijk. Nee, nee, nee, nee, Ik zei er toch ook niet van, Goed, nou ja. Ik geef. Het. Hij geeft. in. <lacht> we, is we, wel door oh, Ja, Oh, Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, je Ja, hoor. Ja, je Ja, hoor. Je, je, je, je moet die, die, die, die, die, die zeslouw, die, ja, rode, zes is zo, hij is zo, is zo, hij is zo, hij is zo, op de tafel te heen. En de is zo, hij is zo, hij dat is zo, nooit is En zo, hij is zo, hij is zo, En zo, hij is Dat nog? Ik zo, hij Ik zo, hij is zo, Oh, oh, dat is er niet bij, wat? Die je je die zo in de wacht. Je de En dan had er alleen achter de kiezen. Kankeren, schelden. Gaat de club uit? Zij, zee tegen Rooij. Nou, je de club Het is wel, je club wel. Nee, nee, Marie, nee. Blijven de genoegelijke vrienden. Neem dit lijntje van mijn maat. Ja, ja. En een Ja, Willem. Wat doe je nou? Neem nou een sjaats. Nee, nee, nee, ja. heel Nee, oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, de medaille, nou, is niet nog gewoon even. Oh, ja, ja, ja. We oh, hebben gewoon een medaille. Wacht even hier hier, hier, hier, hier is die. Hier is die, alsjeblieft. Oh. Kijk eens, kijk eens. Oh, oh oh. Oh, zeg, dat zegt zelf er ja. allemaal wel. Ja, op. Ere, prijs Ere, prijs, ja. Het is de troepen. Ereprijs. ja. Voor beste. Ja. Combine. Oh, wat is het? Was Kompetitie, dat ja. Ja, ja, ja. 1964. 64, ja. O, was dat voor een, eh, voor een dame die erop staat, ogen Willem? Ah, dat weet je. niet. Het, ja, dat ja, zal het wezen? Ja. De, de, de godin voor het kaartspel of oh, zoat, oh, denk de kin, ik. Ja. Ja. Ja. Hij is van Gijs en van mij. <laughs> nee, nee. Uh, wat? Niks. Gijs wel. Jou, maar niks. Ja. is wel van jou. Niks, Willem. Wel van jou, is. Ja? Nee, nou niet Chris. Was nou geweest. niet zo zuur naar je oude zo so wat uh, Jij hebt je vrouw nog en nou, jij neemt de medaille mij op ja, ja, ja. omdat om het zo laat geworden is. Ja, ja, ja Marie. Ja, ja. oom oh, Gijs kijk, nou je zit weer veel te haastig te drinken. Ja, droog, Toen, he, let nou een beetje op, hè wie en, ik ja. gelukkig, Chris, ja. nou, nou, nou niet hè? Ja, Geen maar... antwoord. Ja. Wat wil hem die medaille nou hebben? Ook, ook niet. Ja, nou, maar je kinderen zouden het toch ook wel eens willen zien. Ja, natuurlijk. Dus nou? Mijn, mijn kinderen. Ja, zeker. Mijn uh, hou. hè? Die wachten tot vader de moordstrijd. De oh, zo Kinnen zo'n vader gewoond. Dan heb je voor kroem geïnzeld ja. aan de kaaien. Ah, Kom nou, ligt nog niet te houden, balakke gijs. Je even... toch nog... Nog. Ik ben. Nou, vooruit maar, ik de medaille. Afgelopen, ik de medaille. Ik win helemaal geen afgelopen. Ik de medaille afgelopen. Kijk, ja, nou, ga ja. even maar. Ik ja. neem de medaille. Dat nou. me dat hier zeer ja. Ja, ik doet, Ik he. heb de medaille toch al. Van mijn eigen kinderen. Ja. Nou, je moet er niet aan denken, oma ga gijsje. Nee, je he? moet er niet aan Ze krijgen wel spaat. Natuurlijk. Ja, nou, nou, nou, nou, niet zo verdrietig, hè. Ik ga maar uit, maar. Nou, goed zo. We maar... Ja. He? Als jij nou echt een wierlug? Ja. nee, nee, kijk maar, kijk maar aan Willem. Ja, je staat hier wel aan. Toch? Als je nou echt ja. mijn vriend wil, ja, ja, wat dan? Neem dan een slok. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hoe ben je dat niet waard? Nee, nee, nee, nee, nee. Doe maar over wel een ver voor één keer. Ga je wat uit de stammetje komen, dat is de Nee, nee, nee, nee, nou voor één keer dan. Uh, wat heb je, wat heb je voor zachts? Hier, beste. Hele zachts. Een spouwendranketje. Een spouwendranketje. Willem, Willem. Ja. Dat hey, is zo mooi van je. Ja, dat is ook mooi. Dat je voor mannen. over hebt. Natuurlijk. De jongen. Proost. <laughs> Proost, Gijs. Wat zal allemaal maar Ik doe ook mee, dit rondje is uh, voor Omdat we zo gewonnen hebben. <laughs> <laughs> vooruit, homo Gijs. En dat wij vrolijk, hoor. Oh, ja. <laughs> en dat er een toffe oh, jongen oh, staat oh, omhoog. Hier, wagen 12. Ja, 12. Zal ik je in orde, hè? Zal ik je in orde? Vader, waar de ijskast in het raam van de hand doen. Is er nog wat over? Met eens op of je sommige jonge lui raar ziet doen aan de balkant. Als een lange blonde slungel aan treft, Had hij nog goed vast. Deze sigretjes aan minderjarigen. Over. We zullen hem een sappies behandelen. Over. Goed, over en sluit maar. Ja ja de, de, de, de hele koperen ploeg en wijken langs meerklaas me op ze bruikbaar te maken maar meerklaas meerklaas stukken ja. ja. en de volband was ja, ja. Zo, zo, zo heb ik zo met Karel de Witteburger in een boot van de konkelijke ko, ko, ko, looi. Nee, nee, nee. kon kon kon kon kon kon Meneer? Ja? Meneer, ja. ik wil hem nou nog eens, eens zacht Nee, nee Omdat nee, hij nee, zo nee, gezellig nee, is. Nee, ja, nee. Nee. durf je het aan willen? Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee. Nou ja, vooruit hem maar. Ja, ja. vooruit hem maar. Vooruit hem maar. Ja. Ja. Afijn, ik, zit, ik zat, ik zat, ik zat ik zitten met Karel in ruim twee. Ja, ja. Vol met bananen. bananen. Ja. ja, van die grote groene, weet je wel, kijk. Ja. ja. Of, of, of ik het weet. Ja. En af en toe, af en toe stingen mijn jasje... Bol stond er de Ja, stond bol, ja. Tengeling, roe, zo. Dan ga je ja, ja, Dat lang niet zo haastig, omo Willem. Anders, ja, wel. anders moppert je vrouw straks. Ah, maar wij vluchten tien door hoor. En dat <tien> je. zachte slokje is lekker. Ja, is lekker, hè? <tien> en jij, jij zal niet op je koot te streuren, Gijs. Hoor hmm. jij dat? Ja, maar Weet hew. je wat je maar moet denken? Hmm. Stingeling, Heer, waar gaat Walens? Over. Kom naar uit Walens, over. We hebben een jonge dochter van veertien hele jaren bij het gasthuis afgegeven. Laag in de brouwerskraak. was ze bij nevel de toestand. Over. Ik heb mijn auto vertel maar. Was ze dronken? In het gasthuis dachten ze aan Morfine, moest mijn dochter zijn. Nou, hier komt de naam en de adres Jolanda, Peratina, Eveline. <tie> Dat is nou mijn maal. Ik kan niet liefde, hè. Als hij je smoky voor hem heeft. kale af. Hoe komt hij erbij? Hoe kom ik erbij? Marie, vooruit, vooruit. we nog Ja, ja. Druk je dan nog, hoor. Ja, ja, ja. Hé, hoe ga je, wat is nou? Uh, Aha. Ja. Ik, uh, ik drink niet meer, maat. Hé, ja, man. Hij ik... ja. ja. drinkt niet meer. Sakker, oh. huh? Ik je mijn zakken, Oh, Hè? Zeg je mijn zakken? Ik zag je zakken, ja. Dat is nou de nou. oude dag. Ja, Nee, nee, nee, nee, nee, ah, nee, nee, nou gaan we naar Kom, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ja, ja. nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ga nee, weer, hoor. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh, Willem, wie nou, nou. voor jullie tweeën dan, hè? Ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, twee piek. Dat ja. Yes, ja, yes, is goedkoop, maar... Ja, ze geven. Wat je het verzekering? Nou, niet zo, hoor. ik heb toch ook lontjes gegeven? Dat is vaak, ja, zeker. Oh, ik bedankt. Wel, wel, wel, wel, wel. Welterus, hoor, niet? Welterus, hoor. Tot zaterdag, hè? Tot zaterdag, ja. Kom op, kom op, Willem. Kom op, Willem. Ik wil, kom op, Dag Marie! Zijn je lekker slapen mij? Ding-dling-ding-ding-ding. Oeh Willem. Ja, zie je. Knijzer Willem. En de klant blijven jongen. Ja. Waar ga jij? heen? Ik. ga een stukje de gracht opgeven. Bij wijs moet niet aan maar ruiken dat ik wat op heb. Rek, ik word dronken. Hij maar een je nog? Wat is een doosje? Een dossier, is... Een dossier? is... wee, wee, wee, nee. wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, la La, wee, mij wee, wee, wee, wee, wee, bed, wee, wee, <laughs> la, zie je, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, gijs. wee, hoor. Oh, weer kopere ploeger! Pas op de tram, Willem! Hier, wagen 12, over. Zeg het maar, wagen 12, over. We hebben nog drie lievertjes in bescherming genomen. Eentje wou judo doen, maar dat ging niet door. Ook van het feestje? Ja, van het feestje. Ja, die blonde jongen, praat hij zo'n beetje Duits, over? Ja, dat kan zijn. Hebben jullie hem, over? Wist de benen te nemen toen wij met die uh, Judo-klam bezig waren. We blijven hier nog even staan. Er kan nog meer langs langskomen. Over? Goed. Dat is wat bijzonders is ook nou. Over een slaat maar. Nou, zo te horen is dat geen jonkie. Wel te vrolijk voor een lievertje. Zal een borreltje op hebben. Dat snap ik nou nooit, hè? Zulke ouwtjes hebben toch heel wat meegemaakt en ze hebben altijd een vrolijke dronk. Ja. En het jonge goed loopt met de... Ja. loopt met, de, loop met de misere. Ja, maar ze zijn allemaal niet hetzelfde gelukken. tien is rookt niet en drinkt niet. En het is al plezier wat erin ja. zit. Ja. Zo, opa. Ja? Nog even een luchtje schep, hè? Nou, uh, kom ik eens luisteren. Dat vinden wij oude mensen nou echt niet leuk. Dit iedere snottaap maar meteen opa no zet. En jij mag dat niet eens in uniform. vorm. Ah, ja, word nou niet kwaad op me. Ah. Ik bedoel het niet zo. Nee. Ik blijf een beetje bij de gracht vandaan, oude heer. Je bent ben, ben een goede jongen, jij. Je, je maat ook. Platte pet of geen platte pet. Maar vroeger, toen heb ik met een grote have, havenstaking een sfeer. Zo, Hoepla. met knol en al. Tegen de keien gewerkt. Ja, daar ja. moet jij nou niet kwaad over worden, hoor, jongen. Uh, we zijn <laughs> niet zo gauw kwaad alweer. Nee. Maar zou je nou niet liever naar huis gaan, hè? Huh? Maar Maat wil je even helpen als het goed is. Ik ja. zal het wel even helpen, hoor. Ik, uh, anders drink ik geen droppel, maar. Ja, uh, we hebben de finale gewonnen voor de klaverjassen ja. met drie doormarsen hoplala zoals ik hier hier sta hoor hier ga je mijn me, medaille drie doormarsen thuis hij je ze zout gevrijd he? Ja. nou opa eh, ah? ouwe heer oh. yeah, dan snap ik dat je natuurlijk hier loopt maar eh uh, Gaan we liever niet zo langs de wallen kan lopen, hè? Uh, Woon je in de buurt? Uh, nee, vlakbij, jongen. Ja, laat je, oma willen maar schuiven, hoor. Ik ga mijn wijf op zoek. Hey, Daar Oma nou, we Willem. Tjonge, jongen. Drie doormassen. Nou, we begint wel erg te zwaaien, hè. Zou hem toch maar niet... Nee, uh... hey, we moeten dat steegje in de gaten blijven houden. Goed. Alsjeblieft, in de gracht laat-ie. Ja, het is dan... Uh, het is dan niet diep. Je maar, weg zeggen. In de modder. Wat een rotsstreek. Om de, om de gracht te verleggen. Kennen jullie wel? Kalm, hem, Willem. Je zijn wel. <kluziek> hey, wat doe je nou? Steek je handen nou op. Eh, even wachten. Mijn medaille, Lijkt erin. Ja, maar die zegt meteen in de modder. Ome Willem, steek je handen nou op, doe nou. Dit is dus even bij thuis. Ja, ik heb de toos in de wagen laten liggen. Ome Willem, kom er nou uit voor je kouvat. Hé, wat moeten we helpen? Ja, helpt niks. Nou, die is het rast meteen. Dat heb ik er nou van. Nooit een druppel. Steekt er van jullie nog ineens een poot uit voor een oude man? Betaal ik nou belasting voor? Nou, dat moet er weer nuchter te worden, hoor ik. Nou, kom op, oma Willem. Kom nou. Ja, ja. hoor oh, Ja, Ja, zeg ouwe. Zo kun je ah. niet naar je vrouw, hoor. Je zal toch eventjes ja. mee moeten. Wat wat mee. Wat mee. Ik was niet gaan zwemmen. Nou, maar Willem, um, he, je hebt vrachtwater binnengekregen. binnengekregen. Ja. Nou, wij zijn niet ja. verantwoord als we je laten gaan. Uh. Uh. Ja, dan krijgen we mot met de baas. Uh. Hebben uh. wij nou aan jou verdiend dat we de zak genieten? Ja, Smoezig en jullie zo goed. Hè? Nou, als wij arbeiders solidair moeten wezen... en ik niet wil dat je mot met je baas krijgt... nou, kom erop, maar. Kom maar op, kom op maar, kom op maar. Hier is de drenkeling dan. Ja, hier. Nou, je een bad nemen? Als ik jou hoop hou, is dat terug vergift. mag een mens niet eens meer in de gracht vallen. Niet dat is de tijd. Dat is van je vrouw die er in je hand heeft. Dat is verrekt. Dat ding zat in de modder. Ik dacht dat ik het alweer had weggegooid. Nou, Hier. Gevonden voorwerp. Nee. Breng daar weer maar even naar de wachtkamer. Dan zal ik de dokter vragen of hij even komt kijken. Nou, alweer, we hebben een meisje onder elkaar hoor. Trek even die de broek uit, dan zal ik hem voor je op de verwarming leggen. Ja, is dat. Ja, vooruit maar hoor. Ja, Laat maar zakken, jongen. Ja, laat maar zakken. Ja, zakken maar hoor. Kijk eens moet je mijn onderbroek zien Ja, niet erg hoor. Die kan je mij naar huis toe direct, jongen. En een plastic zakje komt allemaal goed hoor. ja maar. Dat heb ik nou van de gezak. Ja, moet je me Zeg je Ja, nou ja. Wij praten wel even met moeder hoor, allemaal Willem. Drie door, maar elkaar is de sloterie voor de poes, hè. Tjuf, eh... Hoe ging dat eigenlijk? Nou, moet je horen. We zaten in het uh, laatste rondje. Mm -hmm. uh, oh. ha, ha, ha. Kijk hem. Heb je toch de zak gehad, jongen? Nou, ja, ik ha. moet er even bij gaan zitten. Hoor. Ha, ha. Oh. Ha, ha. Praat me van drie doormassen. Ja, die drie doormassen was joveel genoeg, hoor. Joveel dan een bandje met de prinses Marij. Zeg, jonge Willem. Die uh, tasje... Die zat in de moeder... Je. Ja, natuurlijk. Eerst had ik een, uh, een closetpot te pakken. En toen een fietsstuur. En, en toen voel ik opeens uh, een hengsel van dat ding. Uh, toen ik op de, op de wallenkant sting, uh, merkte ik pas wat het was. Is er wat met dat ding? Juist. Yes. Uh, een beetje wel, ja. Wij zijn allebei getuigen dat oom Willem die tas inleverde. Oh, ja. toch? Ik het niet. Als jullie je mens maar eerst binnen hebben, hè, dan vinden jullie wel wat. Geef op, maar broek. Kalm, kalm oom Willem. Je broek is nog niet droog. Zeg dan, huh? jij weet toch dat die buitenlandse wagen eer gisteren in de plomp geweest? Hou maar op, schuim uit. Wat maakte dat mens een ali? Helemaal huh, maar achteraf bekijken. Had ze er ook wel recht op? Oh, nou heet het iets dat ik die kar in het maaium gedrukt heb, natuurlijk. Nee, nee, nee, jongen nee, Willem, dat deed je een bestelwagen. Zeg, thuis, Je dus schiet me wat er binnen. De tas van dat mens, net wat je zegt. Een tas met sieraden ter waarde van omstreeks een half miljoen. Nou, maar Joder, wil je ik ermee te maken? Dat zal je best meevallen, Willem. Dat minste verzekering heb vijfduizend gulden beloning uitgeloofd voor wie die tas zou vinden. Ja? Half Amsterdam hebt er zitten poeren. En jij valt precies op de juiste plaats in de gracht. Nou, dat was zo gezegd je vierde ja. doormars vanavond. Ja, ja, vijf. Vijf, vijf, de Duitser, de gulden. vijf. hoe hoe hoe Vijf? Hoe, Hoeveel is dat, jongens? Vijf. Je moet maar boven. Dat, hè? Nou, uh, veel is het heet, oh, Willem. Als je broek droog is, dan gaan we mijn moeder de vrouw wakker maken. Ze zal niet erg kwaad blijven, denk ik. <laughs> Als de klok 13 slaat met Louis de Bree als ome Willem, Rien van Nuenen als ome Gijs, Eva Jansen als Marie, Hans Veerman en Tony Foletta als politieagenten en Jan Verkoren als de brigadier. De regie had Jan C. Hubbard.